Zes uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Staande ovatie voor premier Rutte op jongere dag SGP. Nederlandse noodhulp voor de Sahel en oranje verenigingen... krijgen advies om Koninginnedag zo normaal mogelijk te vieren. Het weer vanavond is droog en bewolkt. Morgenochtend eerst grijs, maar later ook zon. Vooral aan de kust. De temperatuur ligt morgen tussen 10 graden in het noordwesten... en 14 in het zuidoosten. En later in de week is er meer kans op zon. VVD-premier Rutte ziet meer overeenkomsten met de SGP dan met de SP. Rutte zei dat vandaag op de SGP-Jongerendag in Utrecht. Daar werd afgeteld tot zijn komst. De minister-president verkoos een heel enthousiast welkom... vandaag op de bijeenkomst van de SGP-jongeren... boven een vergadering van zijn eigen VVD-partijraad. Maar nee, dat had echt helemaal niks te maken... met hoe belangrijk de SGP tegenwoordig is voor het kabinet. En dat die paar zetels van de SGP... Ruttes kabinet tegenwoordig zo vaak aan een meerderheid helpen. Nee, echt niet. Zei althans de premier zelf. Het is natuurlijk zo dat in deze uh, politieke samenwerking... Uh, waarbij we een hele krappe meerderheid hebben met de drie partijen die samenwerken... en zelfs geen meerderheid hebben uh, uh, in de Eerste Kamer met z'n drieën... Uh, dat de samenwerking met de SGP, omdat we op zoveel terreinen hetzelfde vinden... extra belangrijk is. Maar ik geloof niet dat die samenwerking beter of slechter wordt... als ik wel of niet naar deze dag kom. Tussen VVD'ers en SGP'ers zouden anderhalf jaar geleden... vooral de onderlinge verschillen zijn opgevallen. Over de koopzondag... Het homohuwelijk en de gewetensbezwaarde ambtenaren bijvoorbeeld. Maar nu zijn VVD en SGP het over de belangrijkste politieke thema's... vooral heel vaak eens, zegt de premier. We zijn allebei voor een kleine, krachtige overheid. We zijn voor een fatsoenlijke eh, sociale zekerheid. We, we worden allebei onrustig van overheidsfinanciën die uit de pas lopen. He, we willen dat die kas op orde is. We willen allebei dat er economische groei is... Dat soort onderwerpen. En daar zitten we eigenlijk altijd heel dicht bij elkaar. Ik heb een vraag. Als u uh, kijkt naar de, de peilingen van de laatste weken... dan zie je dat uh, Roemé ja, erg hoog staat. Benauwd uh, benauwt dat u uh, niet een beetje. Want als je heel zwart-wit kijkt, kan uh, als SP aan de macht zou komen... die zou binnen een jaar alles aan de Filistijnen kunnen helpen... waar wij al... Je vraag is helder. Waar wij als in Nederland vier jaar uh, aan het bezuinigen over zijn... Maar, Dankjewel voor je vraag. Volgens mij is het voldoende input. Het motiveert me in ieder geval zeer om de onderhandelingen te laten slagen in het, uh, het Katthuis nu. Uh, ik hoor heel goed wat je zegt. Uh, maar ik ga daar verder geen, uh, geen commentaar op geven. En Emiel is verder een heel gewaardeerde collega-politicus. Maar ja, het is waar dat als ik naar mijn partij kijk en deze coalitie en zijn opvattingen zijn de verschillen wel heel erg groot, dat klopt. U ziet hier een zaal jongeren. Wat wilt u hen meegeven als we straks uh, weer richting huis gaan en de maatschappij weer ingaan? Jullie worden verbonden door een diepgewortelde overtuiging. En die wortelt in het geloof. Dat geeft je rust, dat geeft comfort, dat geeft je kracht. Ik ben ervan overtuigd dat je juist ook, als je zo stevig in het leven staat, in staat moet zijn om te zoeken naar je eigen unieke talenten. En vervolgens ook te proberen die te ontwikkelen. En dat wens ik jullie toe, uh, want dan krijgen we gewoon een mooier land. Hartelijk dank.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 Nederlandse opsporingsdiensten breken in in buitenlandse computers. In grote zaken wordt soms eerst actie ondernomen... en daarna pas om toestemming gevraagd. Dat is om te voorkomen dat criminelen bewijsmateriaal wegsluizen. Nu is het nog verboden om zonder toestemming in computers te kijken... maar minister Opstelte van Veiligheid en Justitie... gaat bekijken of de wet moet worden veranderd. Het gaat om zware, zware zaken. Het zijn natuurlijk onze zware politiemensen... en openbaar ministeriemensen die, die dat ook doen...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 hoezeer het eigen bestaan wordt bedreigd. Externe vijanden te over, Schaap. De Europese Unie, buitenlandse arbeiders, allochtonen... maar voor alles de islam en de representanten daarvan. Schaap zegt dat hij de politieke samenwerking tussen de VVD en de PVV... niet ter discussie wil stellen met zijn boek. Premier Rutte laat weten dat hij zich niet herkent... in het door Schaap geschetste beeld van de PVV.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 In januari opende de Taliban al een kantoor in het oliestaatje. Ondanks de nog steeds zeer zorgelijke toestand van prins Frizo... zal Koninginnedag dit jaar zoveel mogelijk normaal verlopen. Dat is het advies van de Bond van Oranje Verenigingen aan haar leden. Vandaag kwamen die Oranje Verenigingen bij elkaar in Woudenberg. Joris van de Kerkhof was erbij. Dit klinkt aan het eind van de vergadering van de Oranje Verenigingen... De voorzitter van de Oranje Verenigingen spreekt over wat er besproken is. Men is lokaal helemaal vrij om iets te doen of te laten. Alleen tot dit moment was het dus onzeker of er misschien ja, suggesties waren, aanwijzingen waren om het anders te doen, minder te doen. Maar ik ben blij voor alle organisatoren van heel veel ja, feestelijkheden, vieringen, dat het door kan gaan. Maar hierna zal er zeker maar dat regelt men lokaal, een bijzonder accent zijn. Ja, hebt u zelf een idee wat dat bijzonder accent dan kan zijn? Nou, iemand deed een de suggestie uh, vooral geen witte ballonnen oplaten... want dat wordt altijd met droefheid geassocieerd... maar laat dus een aantal andere kleuren ballonnen op... tussen de vele oranje ballonnen die opgelaten worden. Zeg daar niks bij, maar daarmee toon je aan dat je je betrokken voelt... en meeleeft met de koninklijke familie. En achter al die oranje en rode stoeltjes in de zaal zitten mensen, mensen van lokale verenigingen. Uh, wij zijn uit Den Helden. Was het voor u ook een worsteling dan voor dit jaar... hoe je daar dan mee om moet gaan? Moet het stiller, misschien wel helemaal niet... vanwege uh, Prins Friso? Nee, want hij is dus A, geen lid van... Het Koningshuis, als het leef van de familie. En moeder hun gingen ook skiën. Want de kinderen moesten zo meer. Nou, toen dacht ik, we doen in ieder geval de kinderspelen en daarna zien we wel verder. Geen witte ballonnen, begrijp ik. Nee, of uh, zeker. Nou, niet. wij mogen überhaupt geen ballonnen, want we zitten met vliegkam de koning. Dat is <laughs> altijd al een hot hang. dat doen we niet. <laughs> ik ben van de Oranje Vereniging Zuidland. En Zuidland is voor de putten. Een plaatsje tussen uh, Helferd Sluis en Spijkenissen. En dan wordt het groot feest toch gewoon op 30 april? Daar wordt het uh, gewoon gevierd, ja. En dat programma wordt dan nog een beetje aangepast, of niet? Nou, niet echt, maar ik denk toch dat je een andere sfeer hebt. Je doet het wel, maar je leeft toch mee met de familie. En dat uh, heb je toch een andere sfeer. De vergadering eindigde met het eerste couplet en het? zesde couplet, ja.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 Vorig zondag heb ik voor het eerst gezien dat ze bezig waren om, uh, om een nest te maken. Maar ik ben er de hele week weer niet geweest, want er uh, geen tijd. Of, uh, ja. En ik dacht vanmorgen, dan moet ik toch maar eens even kijken. Ja. Toen lag het. Vorig jaar werd het eerste ei al op 6 maart gevonden in een weiland in Zuid-Holland. Sport. Bij de Wereldbekerwedstrijden in Berlijn heeft de Nederlandse Schaatsploeg twee overwinningen binnengesleept. Sven Kramer won de 5 kilometer en Michel Mulder de 500 meter. En die tweede overwinning was toch wel de verrassendste. Sebastian Timmerman. Ja, want een week nadat Michel Mulder voor de eerste keer in zijn carrière... op het podium stond van de wereldbekerwedstrijd... pakt hij dus voor de eerste keer in zijn carrière een overwinning. En ook in de goede tijd 35-0-1 voor Michel Mulder. En hij is daarmee driehonderdste van een seconde sneller... dan de Olympisch kampioen Tijbe Mo. Jan Smekens deed het ook goed. Zat maar zevenhonderdster achter Michel Mulder en wordt daarmee derde. Michel Mulder en Jan Smekens waren al zeker van deelname aan de weken afstanden... over twee weken in Heerenveen. En daar komt Ronald Mulder bij, niet op basis van zijn wedstrijd van vandaag, maar op basis van zijn tijd van gisteren. En dat is toch ook wel verrassend, want Ronald Mulder kende tot nu toe een zeer slecht seizoen, maar maakt dat dus uiteindelijk toch nog goed. Minder verrassend was natuurlijk de overwinning van Sven Kramer op de 5 kilometer. Hij oogde scherp, hij oogde fit. Vorige week liet hij de 10 kilometer lopen in Ereveen. Nu komt hij in Berlijn terug met een sterke 6.14.69. Blijft Bob de Jong voor op deze 5 kilometer. Bob de Jong pakt wel de eindzege in de wereldbeker. En het de derde en laatste ticket naast Kramer en de Jong gaat naar Jan Blokhuizen op deze 5 kilometer. Jan Blokhuizen houdt de Nederlands kampioen Jorrit Beresma uit de WK afstanden op de 5 kilometer over twee weken. En dat is toch wel verrassend. And <laughs> Op de 1500 meter bij de vrouwen kwam Marit Leenstra in de buurt van Christine Nesbit in de laatste ronde. Het was een direct duel, maar Nesbit wint uiteindelijk de wedstrijd en pakt daarmee ook de eindzege in de 1500 meter. Leenstra wordt tweede, het laatste WK-ticket gaat naar Linda de Vries. En op de 500 meter bij de vrouwen kwamen de Nederlandse dames niet in de buurt van het podium. Jin Yu wint, net als gisteren. Thijsje Oenema wordt zesde. Zij was net als Margot Boer al zeker van deelname aan de WK-afstanden. Het laatste ticket gaat naar Laurine van Riesen en dus is het morgen voor Annette Ger. Alles of niets op de 1000 meter. Nou, van het schaatsen naar het fietsen. Marianne Vos heeft de eerste wereldbekerwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. Ze won in Hogeveen de sprint van ongeveer 20 rensters. Het ging heel goed. We hebben met de ploeg de wedstrijd goed kunnen controleren. Zelfs in handen genomen voor de sprint. Ik voelde me goed. En dan is het heel mooi als je het werk van de ploeggenoten van Rabobank... gewoon af kunt maken in de sprint. Bij de WK Atletiek in Istanbul heeft Daphne Schippers... zich geplaatst voor de halve finales op de 60-meter sprint. Ze eindigde in haar serie als tweede en dat was genoeg. Ik wilde wel gewoon even lekker doorlopen. Maar technisch was het echt uh, geen goede race. Nou ja, beter nu dan uh, straks. En straks is morgen, dan worden de halve finales gelopen. En op de WK Atlantiek heeft Ashton Eaton de titel veroverd op de zevenkamp. Eaton was, de sterkste, was veruit de sterkste in Istanbul. Hij verbeterde zijn eigen wereldrecord. Ashton Eaton geldt als de grootste favoriet voor de Olympische titel... op de tienkamp komende zomer in Londen. <middels> Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. VVD-premier Rutte ziet meer overeenkomsten met de SGP dan met de SP. Hij zei dat vandaag op de SGP Jongerendag in Utrecht... Nederland stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor voedselhulp aan landen in de Sahel. En de Oranje-verenigingen krijgen het advies van de overkoepelende bond om de viering van Dag zo normaal mogelijk te laten verlopen. Tot over het uitgebreide internationaal. Zometeen hier op Radio 1, de NTR met Pavlov. Wapenindustrie? Kolencentrales? Kinderarbeid? Weet u wat uw bank doet met uw spaargeld?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 Marciaal Welman en Henk van Middelaar. Goedenavond. Welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Amsterdam en Rotterdam hebben laten onderzoeken hoe het gaat met de integratie. Een samenleving als de onze, die met veel nieuwe bevolkingsgroepen snel verandert... roept angstige reacties op. Maar organisatiepsycholoog Carsten den denkt dat we er ook heel creatief van kunnen worden. Straks een gesprek met hem. En we hebben muziek van Tim Ackerman. En we gaan het hebben over bedreigingen. Want uh, Europarlementslid Ria Ome werd onlangs bedreigd... omdat ze kritiek had op het polen van de PVV. Jannetje Koelewijn werd bedreigd vanwege een artikel over Prins Frieso. Maar ook buschauffeurs en ambulancepersoneel worden bedreigd. Bedreigingen worden tegenwoordig sneller en makkelijker gedaan dan voorheen. We praten daarover met hoogleraar Veiligheid en Burgerschap... aan de Vrije Universiteit, Hans Boutelier. En met Hubert Makkes. Hij is gemeenteraadslid in Nederweert En twee jaar geleden is hij in elkaar geslagen vanwege een politiek standpunt. Uh, Hubert Makkers, wat gebeurde er twee jaar geleden? Nou, wat gebeurde er? We hebben in de gemeenteraad een voorstel gedaan... dat er meer gemeente gebeurd dat. Dat je eigenlijk zegt, iedereen die illegale activiteiten pleegt... in een huurhuis, want dan gaat het ervan, maak je afspraak met de woningbouwvereniging... Eh, politie en justitie, die kan zijn huis uitgezet worden... die is niet meer welkom in onze gemeente. En uh, ja, dat geldt dus ook voor iedereen, uh, huurders uh, uh, en in dit geval ook uh, andere mensen die op het woonwagenkamp wonen. En die uh, dachten daar toch een stukje anders over dan ik. En die gingen dus meer dan alleen verhaal halen. En uh, toen was ik op een gegeven moment was ik in een, een horkergelegenheid. Uh, en toen uh, wilde ik naar huis gaan en toen wilde hij even verhaal uh, met mij maken. Ik zei, nou, hier heb ik niet zoveel zin in. En toen, uh, een gegeven moment voordat ik het uh, wist, lag ik op de grond. Dus ik werd eerst met die gezegd, ik werd op het toilet bedreigd. Dat die zei van, nou, euh, je hebt nu tien seconden uh, tijd om te maken dat je weg met mijn gezicht. Of ik trap je helemaal aan elkaar. Dus ik zei, ja, daar heb ik dus niet zoveel zin in. Toen ging ik weg. Ik dacht, maar ik zeg het even tegen de kastlijn Want voor hetzelfde geld, euh, trap je je buiten achter een hek. Dan weten mensen in ieder geval wat er aan de hand is. Maar daar kreeg ik geen kans voor. Toen de weg is inderdaad vrij snel naar de grond. En, uh... Hoe erg was je daaraan toe? Ja, nou, ik ben toen uh, eigenlijk twee weken thuis geweest met een lichte hersenschudding. En uh, dat viel achteraf nog mee, want ja, als iemand uh, bovenop je kop ligt te trappen, dat uh, kan veel ernstig aflopen. En uh, kwam dit uh, als een donderslag bij heldere hemel, of uh, werd je vaker bedreigd? Ik ben nooit vaker zo bedreigd eigenlijk. Dus als je wat je ziet uh, qua standpunt, denk dat veel mensen dat juist, daar krijg je dus in de samenleving wel uh, positieve uh, commentaar op. Je zegt, is een goed standpunt. Alleen eh, bepaalde mensen die denken er gewoon anders over. En ik ben altijd bereid om discussie aan te gaan. Maar eh, dat soort discussies met de vuisten eh, ga ik liever uit de weg. Maar je, je hebt geen haatmail gekregen of andere eh, boze nee, reacties? Nee, nee, nee, nee. Want Hans uh, uh, Boutelier... Uh, uh, we hebben geconstateerd dat er meer bedreigingen uh, zijn. M mensen bedreigen makkelijker. Um, in hoeverre komen alle bedreigingen ook uit? Nou, er wordt wel gezegd, blaffende honden bijten niet... En dat is ook wel eens door Frank Bovenkerk uitgezocht. Dat is een criminoloog, hè? Dat is een criminoloog. Dat, dat moordenaars bedreigen over het algemeen niet... en bedreigers die moorden vaak niet. Dus er, is, er zit niet een directe relatie tussen. Uh, dus la laten we dat even voor opstellen, En dat is eigenlijk in deze casus ook uh, dus het geval. Er is eigenlijk direct opgeslagen. Er ging dus niet een periode van bedreiging aan vooraf. Oh, een hele korte dreiging. Maar dan kon ik me niet meer maken. en de voeten maken. <laughs> nou, dat, ja, ongeveer ja. Hmm. ja. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat het uitgesloten is. Hè. Laten we dat nog wel elke keer tegelijkertijd constateren. Ja. Want er zijn natuurlijk wel een bepaald type mensen die... waarvan je op het moment dat ze de bedreiging uiten toch ook wel het gevoel krijgt dat het zo was tot een uh, actie ook kunnen gaan leiden. <coughs> en, um, maar wanneer weet je dan uh, welke bedreiging je serieus nou, moet ik, nemen? Ik verwijs want... even naar onderzoek wat we gedaan hebben in uh, 2010. En dat ging over een uh, aangifte van politici. Over, uh, die kon, er was een aangiftepunt voor politici geopend. En bij elkaar gaat het ja, dus om Binnenlandse zaken gedaan, toch? Ja, dat nou, ja. zat dan bij politie Haaglanden. Dus daar konden politici die bedreigd werden... Ja aangifte doen. Nou, in totaal we 850 uh, gevallen gehad in die periode van uh, ruim drie jaar. Dat lijkt me best veel, hè? Dat is best wel veel. Zeker als je bedenkt dat het om, om ruim 100 politici ging. Waarbij ik wel moet zeggen dat één politicus uh, nam er 500 voor zijn rekening. Oh. We u, u mag wel raden werden. wie, maar ik ga maar <laughs> er verder niet over uitlaten. Maar dat, dus zo moet je het wel zien. Er zijn dus een paar politici die heel veel bedreigingen krijgen. En dan ook de neiging hebben om te zeggen... Nou, daar doe ik ook daadwerkelijke aangifte van. Maar dat, dat aantal van honderd, dat vind ik eigenlijk het meest bijzonder... dat er klaarblijkelijk dus ook, ja, zeg maar de doorsnee politicus... misschien mag ik, mag ja, ik jou zo wel betitelen... Uh, uh, toch ook te maken heeft met bedreigingen. Want... Maar wanneer moet je het dan serieus nemen? Want er zijn een heleboel politici die worden bedreigd... en die, die lopen met een bataljon aan uh, uh, uh, beveiligers om zich heen. Ja. nou We hebben een aantal typen onderscheiden. en Ook op basis van de literatuur. En dat hebben we ook in dossieronderzoek... allemaal heel netjes goed terug kunnen vinden. Even de hoofdtypen. Het grootste deel van de bedreigingen... dat is wat je zou kunnen noemen straataal. Straataaldreigers. Het, het, het jongste... Uh, hey, we hebben die dossiers ook bekeken. Het jongste geval, de jochie, was negen jaar. Dus dat dat slaat ja, bedoel, het slaat wel ergens op, maar die, dat joch is kapot geschrokken... op het moment dat de politie daar uh, voor de deur stond. Was dat dat jongetje die je in Twitter had gestuurd? Of, of? Ja, de, de, nou, ja, Twitter was weet ik eigenlijk niet. Weet ik niet. Mm. Maar klopt het dat, ik begrijp dat het onderzoek blijkt... dat tot 23 jaar mensen nog wat impulsiever reageren... Nog een beetje dus moet er zitten veel jongeren bij? Er zitten heel veel jongeren dat, dat, bij, dus, dat dus er is inderdaad... Ik een artikel van dat tot 60% van die gevallen... het zijn eigenlijk, ja, dat, normaal moet dat een beetje uiting... dat op een gegeven moment ook wegappt... dat het meer met de leeftijd te maken ja. heeft... Dan dat je dit echt serieus moet nemen. Ja. Nou ja, en dat vatten we dan samen onder straattaal. Ja. En maar waar, wanneer wordt het nou echt gevaarlijk? Je hebt een aantal andere categorieën, hoofdcategorieën. Dus die straattaal is de grootste categorie. Andere hoofdcategorieën zijn verwaarde personen. Vaak tegen het psych psychotische aan. Echt, en dat hebben we ook terug kunnen lezen in die dingen. Die hebben we ook geanalyseerd. Dat is, dat is toch een beetje waartaal. Er wordt waartaal uitgeslagen. Er zit een dreigende toon in. En een je en dit en dat. En dan heb je ook een categorie... Die hebben we genoemd de verward gefrustreerde. En dat zijn mensen die inderdaad een beetje in de war zijn, het moeilijk hebben. De problemen stapelen zich vaak op. En dan is er soms sprake van een harde krenking, een ontslag... of iemand die zich ongelooflijk <lacht> heeft gestoord aan een bepaald ja. soort fenomeen of wat dan ook. En dat zijn de mensen waar, waar daadwerkelijk nog wel eens een actie van uit zou kunnen gaan. En want, die, die, zijn ook, die kunnen heel onverwacht reageren ook. Nou, het is natuurlijk, dat, dat is in principe natuurlijk al sowieso bij, bij stoornissen en bij verwarde mensen is het moeilijk om te voorspellen wat hun gedrag precies zal zijn. Op ja. het maar, moment dat die frustratie daarbij komt, dat is al een, een gevaarlijke situatie. En is dat de achtergrond van het toenemende aantal bedreigingen? Nou, ik zie meer de achtergrond toch in, in, dat, in dat punt van, die, van de straattaal straat eigenlijk. Dus we hebben een, een samenleving gekregen. We hebben een open samenleving. Een geïndividualiseerde samenleving. Nou, daar kun je allemaal grote woorden tegenaan plakken. Ja. Wat bedoel je met een open samenleving? Nou, het, je zou de sociale structuren zijn niet meer zo strak en hecht en gedisciplinerend. Gedis, dus we, we kunnen ons nogal vrij ontwikkelen, vrij bewegen. En dat is natuurlijk ook een groot voorrecht, een grote... Nou ja, grote verworvenheid zou je kunnen zeggen. Maar wat je wel ziet is dat, zeg maar, de technologische ontwikkeling, met name via internet, kunnen we ook heel makkelijk ons uiten. Ja. Ten tweede, het kan dus. Ten tweede, ik denk dat dat vanaf de jaren zeventig zich wel ontwikkeld heeft. Te beginnen met Freek de Jonge en Paul de Leeuw. En er kwam ook een sfeer van het mag ook wel om elkaar een beetje te krenken, te pesten en te plagen. En, en ja, dus dat geeft ook een soort legitimering. En wat er de laatste jaren bij is gekomen, uh, it, it is een beetje een sfeer de, bijna dat het, ook, dat het ook moet. Je moet zeggen wat je vindt. Ja, dus vroeger was het nog een beetje je mag zeggen wat je vindt, maar nu moet je bijna zeggen wat je vindt. Dus van wie dan? Een... Maar er is blijkbaar nou, een behoefte uh, uh, om dit te doen. Van, van waar komt die behoefte vandaan? Ja, behoefte, misschien is die behoefte er altijd wel op. Dat vind ik heel lastig te zeggen. Maar, ja, maar is, je gaat denk ik het toch, toch niet ruimte, doen omdat een ander het doet? Dus nee, dan we, dat wel... zal er toch wel ergens uh, onvrede zijn? Of... Nou, er is meer ruimte om het te doen. Hè? En ook meer mogelijkheden. En wat ik denk dat heel typerend is voor deze tijd... dat er, is, er zijn enorme mogelijkheden om je te uiten. Maar wie luistert er? Maar teken, teken, dus je, kunt, uit... je kunt brullen de, he, de, de, de cyberspace in, zou ik maar zeggen. Je kunt alles opschrijven, je kunt alles vinden... Maar op wat voor manier word je eigenlijk gehoord? En ik denk dat dat eigenlijk een vrij fundamenteel ding is. Dat, he, Fortuyn, Pim Fortuyn had het over verweest zijn. Dat vind ik eigenlijk best wel een aardig begrip. Ik denk dat veel mensen in deze wat tijd het hebben dat ze... Nou, verweest bedoelde hij mee dat, er, dat ze in de steek gelaten waren door de politiek. Maar ja. wat ik ermee bedoel ook is dat veel mensen denken... ik wat wat gevoel hebben dat ze een zekere geborgenheid verloren hebben. En... Dus het is echt een schreeuw om aandacht... Dat zou je dan zo wel kunnen samenvatten, ja. ja. om gehoord te worden. Ja. Hubert Makkers? Ja, maar tegelijkertijd zie je dus daar ook een soort tegenbeweging. Zoals laatst iets in, in de NRC stond dat. Dat je eigenlijk ziet dat mensen, eh, het, ondanks de economische crisis... zouden denken, ik, ik maak me zorgen over economie en noem maar allemaal op. Mensen gewoon zorgen maken over de samenleving. Hoe gaan mensen met elkaar om? Een stukje verruwing en die, die, die, die geweldige straat aan. Iedereen moet ze kunnen uiten. Ja, als een ambulancebroeder bedreigd wordt, of, uh, of, een, of een politieagent, dat heeft gewoon mensen die een functie uitoefenen. Ja, dat gros van de mensen die vindt dat toch niet. Ja, dat kan toch eigenlijk ook niet de bedoeling zijn. Nee. Dus je ziet ook een soort van een tegenbeweging, denk dan van nou pak dat maar eens wat steviger aan. Op een goede manier. Want tegelijkertijd heb je ook nou mensen, ja, straattaal, dat jongens nog een beetje moeten rijpen en weten nog niet helemaal wat ze mogen ja. en uh, niet mogen. Kasten uh, de Dreu, die zit hier ook. Uh, jij bent uh, hoogleraar ps uh, psychologie in de. Arbeid en organisatiestructuren, zal ik maar zeggen. Even. Ja, zoiets. Ja. Zoiets, aan, aan de UVA. Uh, zou die. die, die uh... oh, je moet dichter bij de microfoon komen, ja. Want... Ik, ik zei zoiets. Ja. <laughs> maar um, jij weet heel veel van conflicten. Mm -hmm. Is dit een onuitgesproken conflict dan, een bedreiging? Ja, ik zit een beetje mee te luisteren... en ik, vind het, ik ben het helemaal mee eens met, met beide sprekers. Er is één ding wat ik nog niet gehoord heb. Um, en dat is dat ik denk dat veel van die straattaal um, geuit wordt... inderdaad omdat anderen het doen. Dus we doen het maar uh, gewoon een beetje mee, een beetje leuk. Zonder eigenlijk dat je in de gaten hebt wat de consequenties zijn... voor de ander. En ook zonder dat je je realiseert dat uh, op het moment dat je op die knop drukt, de send-knop... dat het ergens naartoe gaat. En dat is een heel andere situatie dan de situatie... waarin je bij wijze van spreken tegenover iemand staat... aan wie je je ergert, die jou frustreert. Um, dan zijn er veel meer, uh, je zou zeggen, kunnen zeggen, checks and balances... Ja. In, in die situatie die mensen ertoe aanzetten om nog eventjes na te denken. Het kan zijn dat die ander gewoon groter is. Ja. Of het dichterbij is. Of je toch het bloedbewijs spreken al sneller ziet vloeien... als je je be ja. bedreiging tot, tot werkelijkheid maakt. Dus ik vermoed dat een van de dingen dat het toeneemt... een gevolg is ook van het feit dat het zo makkelijk is om te doen. Ja, maar dat zei Hans Boutelier ook. Maar wat mij zo interesseert of wat ons zo interesseert is... Die behoefte om het te doen. Ja. Weet je, de, de, dat we de, de, het gereedschap hebben om het te doen, oké. Okay. Uh -huh. We kunnen ook allemaal 160 op de snelweg gaan schuren als we een auto hebben. Nee, dat kan maar, niet. <laughs> er zijn veel te veel autos voor je. <laughs> maar, maar van waar die behoefte? En Hans Moetouer nee. zegt, ja, Het is ook omdat ze zich, mag ik het zo zeggen, dat ze zich niet gezien en gehoord voelen. Ja, nou ja, ik denk, ik denk zelf, je moet het een beetje gelaagd zien. Ik, waar ik het vooral ook over heb, is een soort voedingsbodem waarbinnen een aantal mensen die zichzelf wat minder onder controle hebben... in bepaalde situaties waar ze bijvoorbeeld ook nog drank en drugs nemen of wat dan ook... nou, zo bouwt dat op. Je moet ja. dat gelaagd zien. Dus, maar ik denk dat het zinvol is om te zien dat die voedingsbonen maatschappelijk er is... Mm -hmm. waarbinnen vervolgens zich bepaalde situaties en bepaalde mensen op een bepaalde manier kunnen gaan uiten. Maar als het, als het zo makkelijk is hè, om, om die bedreigingen te uiten door, uh, door, door internet en Twitter en dat soort dingen... Um, dan... Um lijkt het mij dat het ook niet alleen maar de de m, ja mensen met een bepaalde stoornis uh, tot die verleiding komen nee maar dat is zonder meer het is een prachtig boek van uh, Tinkerbelde. dat is die kunstenares die had een van, van een, foto's foto's gemaakt, van een dode poes van een dode poes had ze een tas gemaakt dat is En ook dat zo heeft gruwelijk, ja waanzinnige hoeveelheid de uh, heetmeel opgeleverd dat heeft ze in een boek gepubliceerd. Ik heb dat boek al ogenblikkelijk besteld. Het was binnen een munt van tijd uitverkocht. Dat is echt waanzinnig om te zien. Want ze is dus die identiteiten van die mensen gaan achterhalen. En dan zie je dus ontzettend Van, dat... ze van wie ze die haatmail heeft. Van wie ze die haatmail heeft. En heeft ze ja. allemaal foto's van internet uh, foto's geplukt. Foto's van hè? Facebook en noem maar op. Dus dat, die, die... En, dan zie je, en wat zie je voor mensen? Nou ja, door veel vrouwen. viel mij trouwens op. <laughs> die de meest, meest gore verwensingen uiten naar haar. Ja. Uh, en dan daarnaast, op ja, Facebook, geen... staat er dus een leuk verhaaltje... of uh, dat ze een leuke vakanties zijn geweest, of weet ik veel wat. Maar je ziet geen Ge psychopaten. <laughs> nee. Je ziet hele gewone nee, mensen. Dus, Daarom heb ik het over, dat algemene klimaat... waarbinnen dit soort dingen gebeuren en inderdaad niet per se doorgestoorden. Maar binnen zo'n klimaat hebben mensen die een beetje in de war zijn... en gefrustreerd uh, zijn, zijn, die hebben wel iets meer mogelijkheden ook... om, om dit te gaan doen. En daar moet je het... Je moet dit proces echt... Welke effecten gaat dat op onze samenleving krijgen? Als het allemaal zo gemakkelijk gaat... en we die rem niet hebben, zoals Kasse de Dreu zei... die check-and-balances maak je niet, want je ziet niet iemand... Hup, even snel nou ja, verzenden. Wat het voor effect in ieder geval heeft, dat kan je zien aan de damschrever. Mm -hmm. De damschrever ah. had gewoon 10, 15 jaar geleden... en 15, 20 jaar geleden niet dat effect gehad. Dat, dat weet ik gewoon zeker. Dus er zit een soort gespannenheid, zou ik maar zeggen. Een soort elektriciteit wel in, in, in die massas... die dus heel makkelijk op zo'n moment... Wij zouden plak... niet zo gauw in, op de Dam in paniek zijn geraakt. Die, die zijn in paniek geraakt nu. Ja, ja maar, maar dat zouden we niet zijn geweest als we Nee, niet... ik denk dat dat twintig jaar geleden niet gebeurd was. En hij had geen zestien maanden straf gekregen. Nou, inderdaad, ja. ja, dus ja. De, aan beide kanten ja. is er een sterke ja. reactie. Ja. Maar wij worden ja. dus hypergevoelig. We worden gestrest. Ja, maar ik wil het ook niet overdrijven. Dat, ik wil dit even gezegd hebben. Ja. <laughs> ik en, dacht, nee, en, daarna, kijk. en daarna gaan we rustig slapen. <laughs> nou, kijk, ik vind het tegelijkertijd... dat je toch wel vast moet houden aan het idee... dat we in allerlei situaties... natuurlijk toch gewoon omgaan met elkaar. We vertrouwen elkaar. We doen uiteindelijk gaat het om incidenten. Maar het is eigenlijk meer structurele heel... incidenten, maar wel incidenten. Het is eigenlijk wel heel gek dat we dus aan de ene kant... hebben we veel meer vrijheid, maar we zijn ook banger blijkbaar. Ja, maar dat gaat dus samen. Maar dat ik vind wel het wel interessant wat Hans zegt. Absoluut. Is veel, veel... We hebben een hele uitbundige samenleving... die snakt naar bescherming. kasten naar de drie. Nou, ik vind het wel interessant wat je zegt... omdat als je, als je naar conflicten kijkt, bijvoorbeeld conflicten in organisaties dan uh, zijn die heel erg belangrijk en die hebben allerlei vreselijke effecten... en soms ook niet zo ontzettend vreselijk. Maar het gaat maar om een heel klein onderdeel... van wat er allemaal in organisaties gebeurt. Ja. Ik, ik, ik, ik heb het nooit kunnen uitrekenen. maar Mijn schatting is 99% van de interacties tussen mensen in organisaties... of het nou taakgerelateerd is of meer sociaal-emotioneel... loopt gewoon prima. En, uh, en als daar binnen wat schuring ontstaat, wordt het ook heel snel geregeld. En in dat ene procent gaat het mis... En dan wordt het een conflict. En dan wordt het lastig. En dan moeten we er mee, et cetera. Maar in onze herinnering, in onze beleving... zijn dat de zaken, die, die, hè, dat is, die, ja. staan heel, die worden heel erg saillant. En die trekken alle aandacht. En die wekken al heel snel de indruk... dat het een hele gevaarlijke omgeving is... waar allerlei verschrikkelijke dingen kunnen gebeuren. En dan word je bang. En dan kom je eigenlijk in een soort... Um, uh, neerwaartse spiraal, want vanuit die angst vertrouw je andere mensen niet meer. Ben je ook niet zo snel geneigd om te zeggen. als iemand iets onduidelijks doet. om hem het, voor, om het, om hem het voordeel van de twijfel te geven. En dan, ga, en, en, en dan gaat het al heel ja. snel een eigen ja, leven. Maar dan moet je er wat aan doen en waar dan niet. Kijk, deels accepteer je dat het een tijdgeest. Dat roept ook weer een andere reactie op. naar het voorbeeld van die damschreeuwen. Dat wordt dus niet meer geaccepteerd door de samenleving. Die krijgt ook een uh, forse straf. Maar wat boe je eraan? Zeg je van, oké, okay, dus een tijdsgeest hoort erbij... en uh, dat is het zo. Dat, ja, dat, dat is misschien ook wel te kort door de bocht natuurlijk. Maar Hubert, wat heb jij eraan gedaan? Uh, wat ik, daar heb je mijn persoonlijke situatie, wat is er gebeurd? In ja? de zin van, nou, wat ik wel merk in ieder geval, als je dat uh, overkomt... en ik kan niet vergelijken als dat tien jaar geleden was gebeurd... maar nu zie je in ieder geval dat, ja, in één keer... Uh, een hele apparatschiek in, in beweging komt. En dat ook... Uh, wat doe je daarmee? Dat nou, dat in één keer, als het een, uh, uh, dat het een politieke lading krijgt... Uh, zie je dat bij een rechtbank en alles, dat het ook uh, een veel hogere alertheid... En veel werd relatief, want de politie zei, nou, dat is gebeurd. Het kan goed zijn dat die mannen binnen een dag weer vrij zijn. Dan kan, ja, dat is vervelend voor jou. En ze hebben twee weken vastgezeten voor, voor uh -huh. voorwaardelijk al. Maar ben jij de mensen ook wantrouwiger uh, gaan benaderen? Ja, dat is, dat is dus als je wat effecten van bedreiging... en dat is natuurlijk wel zo, ik ben nooit van de indruk van die mailtjes... van geen stijl, denk van, wow, lachen, dat komt wel af en toe van die uh -huh. Ja, sommigen kunnen dat niet waarderen. En ik denk van, ja, oké, okay, uh -huh. dat hoort er ook bij, ook als je in de politiek zit... Um, dus dat is even misschien de verruwing van de taal, denk van ja oké okay, dat gaat over het randje, zou ik zelf niet doen, maar ik heb er geen last van. Ja wat het meeste vervelend is als je dat meemaakt, dat je eigenlijk, uh, ik ben altijd heel gewend om gewoon vrij overal naar binnen te lopen, ja, dat je gewoon even nadenkt, waar ga je naartoe? even nadenken, even bellen, met wie is het allemaal daar, dat je ook zegt sommige dingen laat je dan schieten. En dat, is en dat gewoon... doe je nog steeds zo. Ja nee, het is niet dat je daar als ik ergens naartoe ga, dat je ergens schrik voor hebt, maar als je weet van daar staan we te doen, ja wie is allemaal daar, laat me soms, laat je dingen lopen dan. Hm. Maar heeft het je werk ook beïnvloed? Nou, mijn werk niet, omdat ik wel hecht... Ik heb een standpunt opgenomen. We hebben toen de aanpak van illegale activiteiten, teelt, en we hebben er stevig op ingezet. Ja, dan ga je niet je standpunt loslaten. Want je moet ook ruggeraad, ruggeraad tonen. En, um, dus dat heeft mijn werk ja, niet... Ja, het heeft ook te maken met de steun die je daarna op je omgeving krijgt. Dus ik kan niet alles vergelijken. En een hele hoop mensen hebben mij toen daarbij gesteund. Dat, heeft me ook, ja, dat, dat doet eigenlijk vooral het beste voor je om mm. daarmee om te gaan. Mm. Maar het is niet zo dat je nu twee keer nadenkt voordat je iets qua zegt. Ik nou, een als je, je ouder wat langer nadenkt, dat geldt. Wat als je boven de 23 ben je minder impulsief... dan denk je, op alles wat meer naam. Maar het heeft niet te maken dat ik mijn standpunt minder fel neer zou zetten. Maar het is wel mooi wat je zegt. Dus de, de reactie zeg maar, rond de slachtoffer is ontzettend belangrijk voor de persoon zelf. En vervolgens is het natuurlijk heel erg belangrijk... dat je reageert op, op de normoverschrijding. Dus dat, het, het stellen van de norm en het handhaven van de norm lijkt me ontzettend belangrijk. En dan is daar bovenop nog eens het wat grotere verhaal over onze samenleving. En misschien hebben we wel ook een samenleving gecreëerd... waarin daadwerkelijk ook veel mensen zich wel enigszins verloren voelen. Ja. En dat vraagt natuurlijk een heel ander type beleid, heel ander type inspanning. En ook veel langere termijn dingen, maar wel van belang. Om dat toch altijd bij te zien en tegen die achtergrond ook naar de kleinere actie te kijken... wat je moet doen in het kader van normstelling. Ja. Wij gaan over die samenleving straks verder praten. Met een andere invalshoek, maar met dezelfde mensen. En in onze inleiding kondigden we muziek aan van Tim Akkerman. Hij zit hier op een krukje. Als je hem wilt zien, moet je eventjes uh, internet aanzetten. Dan uh, kunt u bij Pavlov Radio, at NTR, hem volgen. En je gaat spelen Give It All. <middels> Searching for a balance A thin ice beneath my feet Knowing I'm not the only one It's time to take this challenge I felt incomplete for too long nothing to declare that I a wrong. Ten years of loving, I'm give up the fight. Is this the last time we're together tonight? Well, I will take all the blame, with or without you. Sure I take it like a man. It will never. With or without you, I give it all and give it all I can. Don't be afraid, it's okay. Chasing your dreams in life. Facing the love we had Think about the good times The moments we shared Our same dream, our same life But love is gone Well, it's time to say goodbye It's time to split up I hope you understand Let the good times remain That don't get part of it We gave it our role, We gave it our all. I will take all the blame With or without you I take it like a man It will never be the same With or without you We gave it our role, We gave it our all. Songwriter Tim Ackerman uh, en uh, hij zong het nummer Give It All van zijn uh, debuutalbum als singer-songwriter Anno. Uh, vrijdag staat hij in de Met in Breda en volgende week zaterdag in Lelystad in de Underground. Meer informatie: Tim Dit is tot 7 uur Pavlov. En vandaag praten we in Pavlov met Hubert Makkers, CDA raadslied in het. Noord-Limburgse Nederweert. Met hoogleraar veiligheid en burgerschap Hans Boetelier die ook nog eens directeur is van het Verwij Jonker Instituut. En met hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie Kasten de Dreu aan de UVA. Deze week verscheen een rapport: De staat van integratie. De gemeentes Amsterdam en Rotterdam wilden weten hoe het met de integratie van hun verschillende bevolkingsgroepen gaat. Twee belangrijke punten eruit. De goed opgeleide allochtoon blijkt heel mobiel. Hij vertrekt, als het met hem beter gaat, naar een betere wijk... of hij gaat helemaal de stad uit. De slecht opgeleide blijft in de stad wonen. En het andere punt is dat de bevolking de komende jaren... alleen nog maar gemengder zal worden. Kasten de Dreu. wat gebeurt er met ons? Als we geconfronteerd worden met mensen die anders zijn dan wij gewend zijn. Nou, er gebeurt van alles. En een, een van de dingen is dat we er soms misschien wat onzeker en angstig van worden. Dat is ook vrij, vrij goed gedocumenteerd. We hadden het net misschien al wel een beetje uh, zijdelings uh, over. Um, dus het kan allerlei nare dingen uh, tot gevolg hebben. Um, wat wij vermoeden is dat het ook een aantal meer positieve effecten teweeg zou kunnen brengen. En dan met name in hoe mensen uh, denken en hoe creatief ze worden. En een van de dingen die wij in de komende jaren willen gaan... Onderzoeken is of blootstelling aan diversiteit... zoals blootstelling aan andere bevolkingsgroepen... aan andersoortige mensen, andersoortige gebruiken, tradities en dergelijke... Ja. of dat bij iedereen of bij sommige mensen uh, de creativiteit bevordert. En, en wat bedoel je met creativiteit? Met creativiteit bedoel ik uh, alledaagse creativiteit. Dus de, de, de mate waarin we in ons alledaagse leven... Zeg maar, uh, problemen oplossen waar we tegenaan lopen... ons werk doen, daarin problemen oplossen... We worden niet artistieker. Dat, zou kunnen, dat oh, zou kunnen. Maar dat bedoel je niet volgens maar, mij. Nou, het zou kunnen dat we artistieker worden. Maar het zou met name kunnen. Hè, als we naar de, uh, onze gitarist, singer, songwriter luisteren. Dan zou het dus kunnen zijn dat op het moment dat hij geconfronteerd wordt met meer diversiteit in zijn omgeving. Dat dat ertoe leidt. Dat, dat hij in zijn muziek. Uh, creatiever wordt, origineler wordt uh, in, de, in de teksten die hij schrijft... eventueel in de doorbraken die, die hij uh, meemaakt enzovoorts. Maar dat hij zou dan Dat hij, dat hij uh, bijvoorbeeld uh, gaat schrijven over, uh, uh, over uh, de, de gemelleerde wijk waar hij in woont... of uh, dat hij uh, Marokkaanse muzikale invloeden zou gaan gebruiken? Nou, dat zou allemaal kunnen. Uh, waar wij, uh, ja, dat zou, dat zou inderdaad kunnen. Uh, dat, hij dat, he, dat je meer verschillende soorten kennis eigenlijk tot je krijgt, uh, aangeboden krijgt. En dat je daarmee gaat combineren en dat daardoor weer nieuwe dingen uh, uit ontstaan. Wat wij ook denken, is dat juist doordat je met diversiteit geconfronteerd wordt. je eigenlijk uit je eigen uh, gebaande paden komt. Je gaat out of the box denken. En dat out of the box denken, dat heeft niet alleen maar effecten op hoe je ten aanzien van die diversiteit reageert. Maar ook hoe je in bijvoorbeeld de uren daarna in je werk of in je dagelijks leven verder gaat. Dus het zou een zekere mate van flexibiliteit, flexibel denken kunnen bevorderen. Okay. Dat is waar we naar op zoek gaan. Wat moet je daarvoor kunnen om, om, om, om daartoe in staat te zijn? He? Om, om nou. uh, uit je zone waar je altijd heel gemakkelijk verblijft te komen en andere oplossingen te zoeken. Dat is een hele goede vraag. Um, als we die uh, zo met één one-liner konden beantwoorden, dan waren uh, uh, we klaar. Dus dat is een van de dingen waar we natuurlijk onderzoek... Uh, maar je uh, onderzoek vast vermoedens. Nee, nee, we hebben zeker vermoedens. Dus een paar, je, je hebt een, een aantal basisvoorwaarden nodig. Zonder, zonder kennis uh, kun je niet creatief worden. Dus je moet bepaalde dingen weten, je moet bepaalde dingen geleerd hebben. En als het even kan, zoveel mogelijk veel verschillende dingen geleerd hebben. Dat is één basisvoorwaarde. Dus je bent, je bent goed opgeleid waarschijnlijk? Ja, je bent goed opgeleid. Of je hebt een, in elk geval binnen een bepaald domein van kennis... Uh, daar beschik je over kennis. Da, daar, heb, daar heb je een opleiding. En ja. het kan zijn dat dat dus technische zaken zijn. Iemand ja. die een technische opleiding heeft gedaan... die heeft daar binnen kennis opgedaan. Kennis die ik bijvoorbeeld niet heb opgedaan. Nou, uh, en omgekeerd heb ik kennis opgedaan in de loop van mijn leven... die, die een, een automonteur niet heeft. Ja. Uh, dat maakt in feite niet uit. Om creatief te zijn heb je kennis nodig. Ja. Nou, dat, dat is één. basisvoorwaarde. En het tweede is, je moet in staat zijn... om al die verschillende stukken kennis die je hebt... te combineren tot iets nieuws. Nou, en dat kunnen combineren... dat is eigenlijk, dat is eigenlijk stap twee. Als je daartoe in staat bent, dan kom je al een hele eind. En daar zit nou de grote vraag. Van wat zijn nou de omstandigheden in de situatie waar je mee geconfronteerd wordt... of eventueel de, de, de genetische structuur die je hebt... of de, de manier waarop je opgevoed bent, opgegroeid bent... die ertoe leiden dat jij die verbindingen... tussen de bestaande kennis die je hebt sneller gaat leggen. Maar vermoed je dat er een verband is tussen intelligentie en creativiteit? De creativiteit ja. zoals je die hier omschrijft? Ja, ja er is een verband. Dus, we, dus je zou heel ruwweg kunnen zeggen... intelligentere mensen zijn over het algemeen creatiever... Dat is omdat intelligentere mensen over het algemeen meer kennis in hun hoofd hebben. En ook omdat zij um, bepaalde um, uh, dingen beter kunnen, makkelijker het combineren makkelijker kunnen. Wat het is niet aangeboren, die creativiteit. Nou, nee, nee, nee, nee, nee, creativiteit is niet aangeboren. Hè. Er zijn een heleboel van die basisvoorwaarden. Um, hè. Dus het kunnen combineren van stukjes kennis, dat is iets wat in je brein zit. Daar, ja. zouden, ook wel eens, daar zouden ook aangeboren aspecten aan kunnen zitten. Dat weten we gewoon nog niet. Uh, kennis is niet aangeboren. Nee. Dat leer je in de loop van je leven. Maar ja. de mate waarin je kennis kunt opzuigen en onthouden... heeft wellicht wel ja. weer een, een biologische basis. Een aangeboren basis. Maar bij die, bij die creativiteit vermoed ik toch ook... dat het ook wel gaat om hoe zelfverzekerd je je voelt. Hè? Als je denkt, ik kan andere oplossingen bedenken, mm -hmm. dan ben je niet bang om de vaste paden te verlaten, zeg maar. Want je hebt iets om op terug te vallen. Je wordt al erkend. Je, je, je hebt een stevige basis. Het zou kunnen. Uh, ik, ik, ik, kan me goed, ik, ik heb zo niet direct onderzoek paraat... waaruit blijkt dat mensen die meer zelfvertrouwen hebben... en meer zelfverzekerd zijn ook uh, creatiever worden? Nee, ik bedoelde wat Hans Boutelier straks noemde. Ja. De mensen die niet gehoord, niet gezien worden, zullen ja. misschien angstiger reageren op ja. nieuwe bevolkingsgroepen. Ik is die waar je het eigenlijk over hebt, dat je zegt van uh, tegelijkertijd de creatieven, want ik heb een inleiding, die trekken ja. weg, want ja. de integratierapport van nu de fractievoort van de VVD en uh, de Tweede Kamer, Stef van was die iets al, al, ja, die goed, goed opgeleide allochtonen, dat gaat allemaal prima. En dat zie je eigenlijk uh, toevallig uh, in Zuid-Limburg een Parkstad. Wat grote probleem daar ontstaan is, is dat eigenlijk in de jaren 60 was dat de rijkste, de top 10 alle gemeenten stonden de top 10 van de rijkste gemeenten van Nederland. Op een moment zie je dat de economie instort. En alle goed opgeleiden trekken weg. En je houdt eigenlijk een, een, een achter, mensen die erachter blijven, ja. die kunnen net niet mee. Een aantal. En dat zie je dus eigenlijk met de allochtone. wat je net zegt, ja, de, de goede die trekken weg en een aantal blijven dan. En die wijken, ja. vraag ik me af, die op die creativiteit... of dat ook zo is, of dat dan eigenlijk... Ja, nou, ik wil een pa paar dingen toch, toch wat nuanceren. Om te beginnen over die intelligentie en, en opleiding. Natuurlijk is dat belangrijk, maar wat je ook ziet... is dat vanaf een bepaald niveau opleiding, intelligentie... eigenlijk nauwelijks meer een bijdrage levert. En, en dan zitten we eigenlijk niet zo heel erg boven... het gemiddelde intelligentieniveau. Dus een IQ wordt gezet op 100... Nou, vanaf 110, 115 zie je eigenlijk nauwelijks meer een relatie met creatief kunnen denken. Dus dat valt wel mee. Het tweede is, en ik, ik vind het altijd wel een aardig voorbeeld... een kat in het nauw maakt rare sprongen. Mm -hmm. Nou, die kat die in het nauw zit, die maakt rare sprongen omdat hij uit dat nauw wil. Hij wil weg, hij wil vluchten. En de rare sprong is een onverwachte sprong. Hij doet het op een manier die je niet aan ziet komen. En daardoor is hij weg, is hij vrij. En het laat wat mij betreft zien dat voorbij onzekerheid of zelfverzekerdheid of et cetera... eigenlijk creativiteit heel vaak heel belangrijk is voor mensen... om bepaalde doelen te bereiken. En dat kan zijn uh, om een nare situatie te vermijden. Het kan zijn om een leuke situatie te realiseren. Ja. En het zou dus heel goed kunnen zijn... dat mensen die in een nare situatie terechtkomen heel erg creatief gaan denken. Ja. Maar die creativiteit is dan niet zozeer artistieke creativiteit nee, nee. van gezellig... maar echt gericht op oh, hoe echt? kom ik hieruit... Ja. En, en hoe bedenk ik een slim wapenbewijs om spreken om mijn bedreiger? Um, wat jij uh, out of the box denken? Hè? Out of the box de de denken. Ja. Als, de als jij vijf palen. seconden extra had gehad, dan was, jij het, uh, was je op een hele creatieve manier uit dat ja, ja, bedreiging had in, had het je, had je, in het café. Had je Misschien je vijf seconden extra <laughs> nodig gehad en dan was gebeurd. Ja, dan waren er iets minder mensen bij. Ja, nu goed. Uh, je, me, je weet het niet. <laughs> ik vond niet. het wel ja. slim Hans, dat hij naar de kast wilde. Ja, is. Hans, wat U bent algemeen directeur van het Jonker Instituut. Dat is een instituut dat onderzoek doet naar maatschappij. Grappelijke vraagstukken. U heeft dreftig meegeschreven, zag ik. Nou, een paar trefwoorden. Ja, ja want we moeten er even bij zeggen... Ja. dat hij ook de schrijver is van het boek... De improvisatiemaatschappij. En dat was ja, er zit een enorme... Ja. Uh, ik vind het waanzinnig interessant uh, wat Karsten vertelt... Uh, en ik heb een beetje de neiging om het eigenlijk om te draaien. Ik, ik denk namelijk dat we in onze samenleving... Hè, waar, waarbij het begrip integratie eigenlijk al een beetje achterhaald is. Hè, integratie veronderstelt dat er iets dominant is... en dan moet er iets ingegroeid worden of zoiets. In de literatuur kom je steeds meer tegen het begrip superdiversiteit. Onze samenleving is zo... Super divers geworden. Kijk naar de grote steden. Daar is een minderheid is van origine ja. uh, van Nederlandse afkomst. Dus er zijn 160 nationaliteiten in wijken. Dus waar hebben we het dan eigenlijk over? Hè? Dan is dat hele begrip integratie niet meer van toepassing. Het lijkt me en dan gelukt. Ik, wat ik bedoelde met omvieren, Dat zo'n soort samenleving veronderstelt. Eigenlijk dat je steeds creatiever. En uh, zeg maar veel, veel uh, losser en flexibeler omgaat met situaties. En kunt reageren. En dat veronderstelt inderdaad ook nog wat aan, de, aan competenties natuurlijk. Dat vraagt best wel veel van mensen. En niet iedereen kan dat zomaar aan en kan daar zomaar in mee. En dat is inderdaad het begrip improvisatiemaatschappijen. Daar heb ik me de vraag gesteld. In een samenleving die zo ontzettend complex is geworden... super divers en noem maar op. Hoe kan je daar dan toch een zekere ordening in zien of in krijgen... of? Hoe komt het eigenlijk dat het niet een veel grotere puin op is... dan je geneigd zou zijn te denken? Ja. Ja. En, en? Nou ja, de, de, de, de conclusie is eigenlijk dat het zinvol is... om naar de samenleving te kijken zoals we naar een jazzorkest kijken. Waarin je tegelijkertijd een enorme vrijheid ziet om te improviseren... creatief te zijn. Maar tegelijkertijd is die eigenlijk wel heel geordend. En het punt wat jij noemt vind ik ook heel goed. Het belang van die kennis bijvoorbeeld. rolvastheid. Dus de, de pianist moet niet op de trompet gaan toeteren. En als je, je instrument niet beheerst, is het niet om aan te horen. Dus het belang van kennis, competentie, vaardigheden, rolvastheid... ook weten wat je doet, bereidheid om samen te spelen... Nou, allemaal van dat soort dingen heb ik daar uitgewerkt... maar dat is even nu niet het onderwerp. Maar ik vind het zo aardig, omdat jij komt van de andere kant aan vliegen... Mm -hmm. ja. en constateert eigenlijk hetzelfde. Ja. Nou, was dat is kijk... een, een jazzconcert, herken je dat? Ja, ik vind het wel een mooie. Ik vind het wel een mooie. Kijk, wat ik... Uh, uh, voor we het over de chess gaan hebben. Waar ik eigenlijk <laughs> helemaal niets van af weet trouwens. Maar, maar dat geeft niet. Um, nou wat wel belangrijk is. Kijk, als wij het hebben over diversiteit. Dan, dan zou ik het. We hebben het nu eigenlijk over de diversiteit in de samenleving. En, en de toename daarin. Of misschien is het wel op zo'n hoog niveau onderhand. Dat je het eigenlijk niet eens meer door hebt. En, uh, en dat, we, dat het eigenlijk al op onze genen en memen geplakt zit. Dat zou eigenlijk heel goed kunnen. Wat, wat, wat wij uh, zien is dat, of waar we in geïnteresseerd zijn, is wat is nou eigenlijk het effect van allerlei verschillende vormen van blootstelling aan onverwachte dingen, inclusief eventueel uh, de, de, de diversiteit in onze samenleving. Overigens, als je in de Randstad zit, dan is alles helemaal waar wat je zegt. Maar als we in het oosten van het land of in, in Zeeland zijn ja, bijvoorbeeld... dan, dan is, valt dat nog wel mee. Dan is en en er nog wat, een, wat bedoel je daar dan? Om... Nou, dan valt het nog wel mee in de zin van... hoe homogeen of heterogeen de een samenleving is. Er, is, maar is de er, het valt niet mee als je naar de televisie kijkt. Want dat is natuurlijk precies ja, is waar. wat mensen denken. Ja. Van, hé, hey, daar zit een soort samenleving... Ja. die ik eigenlijk niet meer zo goed ja. begrijp vanuit ja. maar de situatie waar ik in zit. Ja. Ja. Jij, jij, jij zei straks, uh, toen je die jazz metafoor ging maken... je moet wel uh, bij je leest blijven, je moet wel dat doen waar je, waar je kennis over hebt. Kan je dat even met een nou, voorbeeld? Ja, ik, ik, denk, la, ja, ja nou, ik, ik denk dat het bijvoorbeeld ontzettend belangrijk is... dat organisaties, die hebben een beetje de neiging gehad... de laatste 10, 15 jaar, om alles een beetje tegelijkertijd te gaan doen. Woningcorporaties gingen schepen kopen. De politie ging voetballen oh, met jongeren. En ik ja, maar, denk dat, ja, maar dat geldt dus ook voor individuen. Dus ja. ik, denk het, ik denk dat het enigszins miskend is... in een soort postmoderne hype... Dat het belang van identiteit en rolvastheid. Volgens mij waar we naartoe groeien is eigenlijk een situatie... Ja, maar bedoel je dan dat de leraar die heeft verstand van lesgeven... die moet je dus daarin respecteren... en een timmerman die weet hoe die een wenteltrap exact. moet maken? Alleen wat er nu wel achter wordt gevraagd is dat die leraar in die school... wel bereid is om te snappen dat het instrumentarium wat hij beheerst... dat hij dat doet ten opzichte van allerlei andere partijen... die ook relevant zijn voor dat kind. Ja. En op die manier eigenlijk doe je net iets meer... dan misschien alleen maar je instrumenten. Maar wat is. jij zegt is dat... of er nou uh, nog meer bevolkingsgroepen bijkomen of niet... onze maatschappij is al zo... dat we wel creatief moeten zijn. Ja. Anders uh, mm -hmm. redden we het niet. Ja. Ja. Nee, dat klopt. Maar ik... ik, ik, ik wat ik wel interessant, dat is zo, en ik denk dat, maar ik denk dat we dat 50 jaar geleden ook moesten zijn. En ik denk dat we dat 50.000 jaar geleden ook moesten zijn. Dus ik denk dat cre creatief zijn en creatieve vermogens... is iets wat, wat mensen meer dan uh, eigenlijk alle andere diersoorten... Uh, in een enorme hoeveelheid hebben. En dat hebben wij onder andere omdat we ons heel snel en slim moeten kunnen aanpassen... op een, op een hele complexe sociale omgeving waar we in zitten. Die is eigenlijk door de menselijke evolutie heen is, is die sociale omgeving... altijd al veel complexer geweest dan, eh, dan die van, van heel veel andere diersoorten. En ik, dus ik denk dat we, ja, je hebt creativiteit nodig hebt om met diversiteit om te gaan. Uh, dat is heden ten dagen, denk ik, een, een uh, uh, uh, uh, uh, belangrijk iets. Wat ik nog steeds wel interessant vind... is dat je, bij, dat je sommige mensen dicht ziet klappen als zij met diversiteit en vreemdheid geconfronteerd worden. En andere mensen zie je, je zou kunnen zeggen, creatiever worden. Ja. Nou en, en met andere woorden, het is uh, weliswaar voor iedereen nodig... en toch zijn sommige mensen... bij sommige mensen past het beter, zou je kunnen zeggen... die lukt het beter dan andere mensen. Jij had daar gisteren een, een leuk voorbeeld over, uh, Henk. Nou, <laughs> ja. Ik hoop niet dat de buren luisteren, maar... <laughs> <laughs> nou, dan dus zetten we de microfoon even uit. <laughs> ik, ik, ik woon op het platteland... En, uh, uh, twee jaar geleden kwam daar een mevrouw met een hoofddoek aan. En die uh, wankelde op haar fiets. En mijn buurvrouw had dat gezien. En die heeft haar naar binnen gehaald en een glaasje water gegeven. en Even rustig en zo. En dat vertelde ze waar ik bij was aan een andere buurvrouw. En die zei... Dat je dat durfde. Dat had mm -hmm. ik nooit gedurfd. <racht> <racht> je? Ik weet niet of het creatief was van de eerste <racht> buurvrouw. Ik vond het wel empathisch. En ja. zich open willen stellen. Ja. Van, ja, ja. Ze zijn geen hoofddoekjes ja. gewend. Maar ja, het is toch ja. gewoon een mens. Kom op. Ja. En het was niet in een grote stad. Nee, ik zei het. Het aardige is dus dat ik denk dat... de ene buurvrouw laat de... wat wij dan technisch noemen de stimulus. Hè? De, het, ja. de diverse, het diverse laat ze binnen. Letterlijk in jouw geval. Maar dat kan ook figuurlijk. Je besteedt er aandacht aan. En de andere buurvrouw die veronderstelt dat ze het niet binnenlaat. Dat ze het buitensluit en er dus niet op reageert. Nou, een van de vragen waar wij mee zitten is... wat zorgt er nou voor? Wat is er in mensen? Kunnen we dat nou gaan vinden, gaan ontdekken wat ertoe leidt? Dat, dat we het of buiten sluiten of binnenhalen. En op het moment dat we het binnenhalen, profiteren we er dan ook van? Worden we er creatiever ja. van? Of is het gewoon aardig en dergelijk? Is het dan wat? ook leuk om mm. te ontdekken wat die kloof zit? Want dat zie je dus in bepaalde wijken. Stelt die goede vrouw in het platteland die, die een vrouw met de kop doet binnen vervolgens wegtrekt. Dat dan volgens de sociale karakter bij jou in het platteland wat minder <tie> <tie> wordt? Of hoe kan ik dat zo niet stellen? Om even te aan te geven, ja, je ziet gewoon een kloof dat een aantal mensen niet meegaan uh, in de samenleving, minder meegaan, mm. zich afzijdig houden. Mm -hmm. En als je die kloof creativiteit in die wijk ja, bevordert welke manier dat ook degenen die daar een stimulus zijn ook daadwerkelijk zitten. Want dan, bedoel, dan zou je de kloof wat kunnen dichten tussen mm -hmm. de, de afzijdigen en degenen die het mm -hmm. moeten trekken in de ja. samenleving. Ja kijk het is toch altijd... Wordt het, het te breed nu in ja, onderzoek? Nee het krijgt. wordt helemaal niet te breed maar het is de mm -hmm. politicus versus de wetenschapper en, en, en ik, ik wil graag begrijpen en zodra ik het begrijp dan vertel ik het je. Ik denk wel dat je... Uh, je hebt oh, 50.000 <laughs> jaar geleden was er al dezelfde uitdaging, Lacher. Oh, ja. Dat is natuurlijk <laughs> zo. Hè. De, de nee. Mensen hebben natuurlijk altijd zeker adaptatie, nee. Hè, nee. creativiteit ja, nodig... om nee. aan te passen aan de, aan de omstandigheden. Maar kenmerkend voor onze tijd is denk ik toch wel de enorme snelheid... de, de fluiditeit van mm -hmm. allerlei processen. Mm -hmm. Onder andere door de informatietechnologie. Mm -hmm. ja. Dat je gewoon overal, permanent met drie uh, muisklikken uh, uh, alles ter beschikking hebt. Ja. Het is soms net alsof de menselijke geest zich uh, veruitwendigd heeft... Mm -hmm. en openbaar is geworden. En daar, daar moeten we mee om leren gaan. Hè? Dat is ook onderdeel van die superdiversiteit. En ik denk dat dat misschien toch nog wel iets meer vraagt van mensen... dan. Een tijd geleden, nou ja, misschien doet dat er ook niet toe. Nou ja, dat nee, wordt in nee, duur op ja. allerlei niveaus... geloof ja. ik, meer van ons gevraagd... behalve dat we niet meer dieren hoeven te jagen of zo. Ja. Maar waarschijnlijk kunnen we dat ook, of nou, niet? Het kost, kostte veel energie om die mammoet te pakken te krijgen. Maar ik ben het met Hans eens... dat natuurlijk de vraagstukken en de problemen... waar we heden en daag voor gesteld worden... van totaal andere orde dan 50.000 jaar geleden. Wat ik wel interessant vind in het... Echt het hele basale begrijpen van hoe, hoe, hoe hanteren we en hoe gebruiken we creativiteit ja, ja, ja. om met diversiteit om te gaan. En omgekeerd. Ja. En hoe leidt creativiteit tot. of sorry, diversiteit tot creativiteit? Ja. Zal ergens te maken hebben met aanpassing en aan veranderende omgeving. En dat is iets wat wel heel lang... Ja, er zit iemand te zwaaien. Al ja. heel lang doen. Ja. <laughs> Ik zou heel graag ja. oud op de box willen denken... Ja, en door nee. willen ja. gaan met jullie. Maar ja, de, de, de, de plicht, de tijd roept... want uh, we moeten er een eind aan maken. <laughs> Althans, aan dit programma. Um, hartelijk dank, Karsten uh, de Dreu, Hans Boetelier, Hubert Makkers en Tim Akkerman. Als u wilt reageren, dan kan dat op... pavlofradio.ntr.nl Tot volgende week. Dag. NTR. Informatie.